Van met het NOS Journaal. In Tripoli, de tweede stad van Libanon, is een woongebouw ingestort. Er zijn zeker zes doden en zeven gewonden. Reddingswerkers en omstanders hebben zeker drie mensen levend uit het puin gehaald. Het is niet bekend hoeveel mensen er nog vastzitten. Het gebouw van vijf verdiepingen stond in een van de armste wijken van Tripoli. Door slecht onderhoud storten in die wijk vaker gebouwen in. De Iraanse activiste en Nobelprijswinnares Narges Mohammadi heeft zeven jaar cel gekregen voor onder meer samenzwering. Ze werd in december opgepakt en is sinds vorige week in hongerstaking. De 53-jarige Mohammadi zat al vaker vast, maar kwam in 2024 om medische redenen vrij. Ze strijdt al jaren tegen onderdrukking van vrouwen en schendingen van mensenrechten in Iran. In 2023 kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede. Omdat ze toen ook al vast zat, namen haar kinderen de prijs in ontvangst. Skiester Lindsay Von heeft bij haar val vanochtend een beenbreuk opgelopen. Ze is daaraan geopereerd. De 41-jarige Amerikaanse vedette crashte hard... toen ze tijdens de afdaling met haar arm een poortje raakte en over de kop sloeg. Ze was, ondanks een gescheurde kruisband, toch aan de start verschenen. Von werd met een helikopter afgevoerd... De meervoudige wereldkampioenen kregen een aantal jaar geleden een kunstknie... en maakten toen met succes een comeback. In de eerste kwalificatieronde van het Davis Cup-toernooi... zijn de Nederlandse tennissers verrassend onderuit gegaan tegen India. Ze verloren in India met 3-2. Hoewel tellen Griekspoor en Botik van de Zandschulp ontbraken... was Oranje op papier een stuk sterker. Maar bij een 2-2 gelijkstand verloor Guy Den Oude... de beslissende partij van de Indiër Suresh. Door de nederlaag moet Oranje nu strijden voor behoud van een plek in de wereldgroep. Het weer. Vanavond blijft het droog. In het noorden is het mistig. Minima vannacht rond het vriespunt. De mist breidt zich uit. Morgen geregeld zon, maar in het noorden blijft het grijs bij 3 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM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 in-op-of-een-graantje mee. Maar als pikster pik ik enkel bonen, niets dan bonen, ral-dal-dee. Ik breng trouw mijn pikboek mee, de pikdraad ook eventueel. Pikniktrommel en pik pikels pikkels en één pikhouwiel. Pik dan piktoorts en pikblende dirty pikjes in mijn zak. Pikhaak op de schouder en de pikmuts op het schedeldak. Pikte ik een zeer klein bondje dat zich draait, ontpopt alles in krent. Daarna kwam het toch nog om zijn loontje, uiteraard kreeg het geen cent. Postkantoren zijn gemixter, wat het personeel aan gaat, maar daar mogen ze ook niks terwijl.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 Zich blesseert dat is ongezond met bekwame spott leg ik steriel verbandgas op de wond Baksters plegen mee te honen of zien mij misprijzend aan. Maar ik wil alleen als bonenpikster door het leven gaan. Anderen worden leerlijk stikster, bloemenschikster, nagelptikster. Degenslikster, ketelpikster, predikster en medenblik. Kuitenflikster, gatenprikster, en blikster. Maar ik blijf een bonenpikster, top en allerlaatste Nieuwe Nieuwenhuismoedzakjes plakken, hier, ha ho Bonenpikster, bonenpikster, bonenpikster, bo- hey! oh, oh. Ja, een meligheid ten top. Hè? En ja. dan dat laatste couplet. Je zou het eens moeten uitschrijven. wat hij daar allemaal in. Uh, nou ja, roept. precies. Maar, maar, maar dat je dit kan. dat ja. is natuurlijk ongelooflijk. Dat je een tekst misschien improviseert. Ik had het af en toe het idee dat hij liep te improviseren. Dat zou zomaar kunnen. Want die die, die, man die mooie moet, woorden. Ja, beginnen, ja, hij moet toch een ongelooflijke snelle geest hebben gehad. Ja, dat is, ja. Ja, als Meneer was econoom hè? oorspronkelijk als econoom ja. opgeleid. En ja. werd beroemd om zijn uh, malle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 ja, bijzonder het plaat ook gezien de tijd. Uh, wanneer dit wordt uitgezonden is het ongeveer een maandje geleden dat er het, het grootste afscheidconcert van Golden Eering ja. werd uh, gehouden in Ahoy met allerlei andere artiesten. Maar als band wilde Golden Eering niet meer verder gaan na het overlijden van George Koijmans. Dat vind ik een heel mooi gebaar. De individueel gaan die gasten nog wel door.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 And the structure is in my mission, no Eight is not enough, the whole squad lit it up. It's like, switch when I bust, now your whole crew is dust <laughs> I'ma do my area, I'ma have to bury you. The real screen team on oh, your screen theme. It's like, showdown that under tell me Who wanna tangle it together, which got the neighborhood superhero want it all, but We run the floor, We can't get in hardcore. the game, the cubicle.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 in it for the love, MJ, 23 ways to make a pay. Mounting in the mothership back around my way. Uh-uh. Oh. 28 light years old. If the rest get political, dribble like Bob Dole. Am I getting lyrical? Daddy, I think so. Fast, far, chopper, flavor, fluids, don't drink, floating. it. Old. We're unstoppable, we run the floor. You can't get none of this hardcore. In the game, we the good to we hit him hit a hard, hit him high. hit a hit him hard, hit him hard, hit him hit pick up those chances and example. I The fast is like the Express. So I'm going to bang on in your face and sit in the rib all. Just use your hand and focus to get me. You and your team to see the back wall. So get off the block give me the ball. I said it's my rock. Start right started locked up. I'm getting short to bring the lifestyle. Go all the money in the pot and make sure you all bet your money on my face. When we come right through, tell me what you really go do. We need no team name and shame and take no talent from you. And why you abandon this shit? We take no championship but nothing left for you to do. It's a free play clip Money spending gold tenants They their teams Like crack Car Who do they beat And be the monster oh, It's not the fault We the floor We can't talking And let's talk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 de band Tubeway Army wordt opgericht door uh, Gary Newman, uh, zijn oom Jazz Lydiard en, en, uh, op de drums en als bas, uh, bassist Paul Gardiner, die in 1984 uh, overigens al overlijdt aan overdose drugs.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 We'll Uh, die uh, deed in die tijd al uh, goed, goed werken. Ja, dat, denk, dat doet ook een beetje aan krachtwerk denken. Ja. Autobaan en dat soort dingen. altijd die ja. tijd, ja. ja en zal... sleept maar door, hè. Sleept maar door. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. slim. Ja, het heeft wel wat. Ja. Het leuke van ons programma is natuurlijk toch dat we juist allerlei stijlen aaneensmeden. smeden. En uh, we gaan nu heel wat anders doen. We gaan echt even naar originele blues.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 voor um... Tracy Chapman en Bibi King. Een uh, geweldige muziek natuurlijk. Waar wij altijd uh, ongelooflijk van genieten in deze radioshow van klink tot klank. Ja, en de thrill is gewoon wat eigenlijk betekent de spanning is eruit, hè. In relationele zin van het woord. We hebben het niet leuk meer met elkaar. Nou, als oh. we het over bluesmuziek hebben, dan is de thrill nog lang niet gewoon. <laughs> nee. uh, ja. Dat vind ik toch wel een van de mooiste muziekstijlen die er is. Zoals het altijd leuk blijft om samen met jou zo'n gevarieerd programma te maken. Ja, zeker, zeker, Maar we bluesen nog even door en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 Rumors spreadin' round, that takes us down. Like a tug outside, the grains you know aren't talking about. But just let me know if you wanna go. Oh, my heart They got a lot of nice girls there. My <laughs> <laughs> ear is fine. If you got the time? Never tend to you get yourself in, uh huh. Yes, I, most every night, but now I might 1367 KPM. Ja, Hans, we zijn ook op tv. Oh ja. <lacht> ja, met dat geluid alleen hoor. <lacht> Oké, okay, dat, dat vind ik goed. De ja. <lacht> volgende keer op mijn haak kwam. Ja, ja, ja, erop. Nou, dat was zizi top. Ik vond het wel uh, opmerkelijk. Drie heren, twee op gitaar en één uh, op drum. En het is bijna een instrumentaal nummer geworden. Ja, maar dan toch zo'n bak herrie door die. Ja, gehad, <lacht> ja. dat doet een beetje ja. aan cream denken. Die ja. bent van. Uh,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 one of these days. met een eigen band en David Gilmore met een eigen band, treden nog wel op. Oké. Okay. Uh, ze liggen echt ja. ver uit elkaar qua meningen en ideeën. Uh, uh, en uh, ook een beetje ruzie over de rechten van de muziek. Net zoals McCartney en Lennon. Uh, dat, uh, uh, waren zij samen schrijvers van de meeste nummers. Oh, ja. Ja, en Van wie is het nou? Hè? Ja. En, ze, uh, en Roger Waters staat al bekend om zijn bijzonder rechtse opvattingen. En dat is ook heel schril ah. tegenover de ideeën van David Gilmore. Dus mm. zijn geen vrienden meer. Nee, nee. En ze spelen dus wel nog allebei. En dan brengen ze oude Pink Floyd muziek ten horen Oh, oh ja. dat ja. Ja. Ja. Ja. Nou ja, ik heb nooit onder stoel of wanker gestoken dat ik een groot uh, fan ben van de virtuose gitarist Jan Akkerman. Uh, gespeeld in de Hunters, gespeeld in Brainbox en daarna in Focus. Uh, binnenkort geeft hij weer een show in Amstelveen, nee in Hoofddorp. En dan noemt hij dan My Focus, gaat hij oude Focus nummers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 in dit eerstuur van klinkt tot Klonken... met Hans van Klinken, Benno Veugen. Uh, ja... Dit was natuurlijk legendarische muziek. En uh, Thijs van Lee was zo ondersteboven van Sylvia... dat hij het op gillen uitzette. Of, uh, ja, je hoort hij, hem er hoog uit Of, uh, of uh, hij suggereerde iets. Uh, <laughs> wel een goede muzikant door die Thijs van Linden. Zeker, uh, zeker, uh, zeker. Veel instrumenten bespeeld hij op een uh, virtueuze manier. Volgens mij ook allemaal uh, conservatorium geschoold hè? Die ja. jongens en meisjes. Ja. Uh, dus dat, uh, ja, dan, dan mag je ook wel wat verwachten natuurlijk. Ja, dat lukt zo goed. heb Pierre van der Linden ook een legendarische druk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 Platenlabel zag veel meer in de nieuwe zanger John Wade die net was aangesteld. Corby liet de beslissing aan de band over en hij werd weggestemd. Dus oprichters waren er niet meer, maar de band was er nog wel. Onder aanvoering van John Wade die zich ook vervolgens de leider van de band noemde. Oké. Okay.